Uur. Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Engeland is een terreurverdachte uit de gevangenis ontsnapt. In heel het land wordt een grote zoekactie gehouden om de man te vinden. De politie is bang dat hij het land uit vlucht en daarom let de douane bij vliegvelden extra goed op. Dat zorgt voor problemen op sommige luchthavens, vertelt deze bbc Now, In some airports, including uh, Glasgow and Manchester, we've had reports that that caused some longer than usual queues. Although the situation does seem to have improved as the afternoon has gone on, and also at the port of Dover, that's another place where there have been delays as a result of these additional security checks. Langer rijen omdat er extra gecontroleerd moet Ook in de havens van Engeland houden ze een oogje in het cel. De verdachte is een man van 21. Hij zou onder een bestelbus zijn gaan hangen en zo zijn ontsnapt. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne... zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. In de stad Konstantinvka in de regio Donetsk werd een markt geraakt. Volgens president Zelensky kan het dodental nog oplopen. De piano die vandaag is geveld van Queen-zanger Freddie Mercury... heeft bijna 2 miljoen euro opgebracht... Een veilinghuis verkoopt vanaf vandaag zo'n 1500 items uit zijn huis. En de piano was een van de topstukken. Vijftien kantjes met de tekst van Bohemian Rhapsody brachten ook zo'n anderhalf miljoen op. Een deel van de opbrengst gaat naar twee eetstichtingen. Dat is de ziekte waaraan Freddy overleed. En dit casje voor vier studenten in Amstelveen. Bij het studentencomplex Uilensteden kwam de postcode loterij langs. En vier bewoners van de campus wonnen ieder 25.000 euro. <lacht>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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Sea of Love. En zomerheers. zomerheers. Out of the sun. the blood that I will bleed I don't know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 I've never felt more alive Life's a risky bed attitude. Where do you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 dies. I want to change the world only for you. All the impossible I won't do. I want to hold you close under the rain. Looking at you In a world of lies You are Op C F hoor, hoor je nu overal, hoor je nu overal, ieder etmaal weer. C F M soft. Nossa leave or oh, show 6.9 is zong zee zandvoort en zommer zomer is C E M She knows it, she knows it, she ain't afraid to show it No, she knows she no. She knows it, she knows it, she ain't afraid to show it. jouw keuze ZFM.